Zeven uur dikte haar met het NOS-journaal. Meer dan 200 agenten in de drie grootste korpsen van het land... hadden vorig jaar zoveel schulden dat er beslag is gelegd op hun salaris. staat in het politievakblad. Het Korps Nationale Politie deed een steekproef in de korps... in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In september bepaalde de Centrale Raad van Beroep... dat agenten die moeilijk van hun schulden afkomen... ontslagen mogen worden. Ze zouden chantabel zijn en daardoor een veiligheidsrisico vormen. VVD-leider Rutte heeft zijn partij opgeroepen om de rijen te sluiten. In zijn toespraak voor het partijcongres in Den Bosch zei Rutte dat het de afgelopen weken soms krallende ruzie was, maar dat de VVD nu aan de slag moet. Hij had verder lovende woorden voor de Partij van de Arbeid en benadrukte dat er grote verschillen zijn tussen de VVD en de PVDA, maar hij noemde de sociaaldemocraten betrouwbare partners. Oud Tweede Kamerlid Boris van der Ham is gekozen tot voorzitter van het Humanistisch Verbond. Van der Ham volgt Rijn Zunderdorp op, die het verbond zeven jaar heeft geleid. Boris van der Ham zat tien jaar voor D66 in de Tweede Kamer. Hij keerde na de verkiezingen van september niet terug als Kamerlid. Oud-voetballer en voetbaltrainer Anton Spiets Koon is overleden. In Luxemburg geboren Koon speelde eind jaren 60 bij FC Twente. Daarna werd hij trainer van de club uit Enschede. Begin jaren 80 werd hij assistent trainer bij Ajax... en later voor anderhalf jaar hoofdtrainer. Spiets Koon was 79 jaar. Wesley Sneijder wordt voorlopig niet ingezet door zijn club Internationale. Eerst moet hij akkoord gaan met een verlaagde aanbieding. Dat heeft technisch directeur Branca op de website van Inter gezet. Sneijder tekende in 2011 een lucratief contract... nadat hij met Inter kampioen was geworden en de Champions League had gewonnen. Hij weigert tot nu toe de verlaagde aanbieding te tekenen. Inter zit in zwaar weer door de economische crisis. Het weer vanavond en vannacht, af en toe regen toenemende wind. Morgen wordt het een onstuimige herfstdag... met al zeer kans op zuidwesten stormen en zware windstoten. Het wordt morgen een gat of elf. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht... bij het knooppunt Prins Klausplein... is een omleiding ingesteld door wegwerkzaamheden. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooi meer... en knooppunt Meiderberg twee kilometer. Bij Meiderberg zijn twee rijstroken dicht. De A12 Den Haag-Utrecht Utrecht, tussen Woerden en Knoop en Oude Rijn, 5 kilometer. Rotterdam richting Den Haag tussen Kleinpolderplein en Delft-Zuid 3 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en de afrit Berkel en Rijs, 10 kilometer. En de linkerijstrook is ook daar dicht. En tenslotte op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Gielse 3 kilometer door een ongeluk. En ook daar is de linkerrijstrook voorlopig afgesloten. Dit was het. De kans dat je geraakt wordt door de bliksem. 1 op 57.000. De kans dat je de bal vangt. 1 op 8.333. De kans dat je gedurende je leven kanker krijgt. 1 op de 2 mannen. 1 op de 3 vrouwen. Sta op tegen kanker.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 NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Ronald Boot Goedenavond en welkom bij aflevering 10.218 Met één topper, die is bij het volleyball straks, Landsteden tegen Orion Wel vier voetbalwedstrijden, maar daar zit niet echt een topper bij vanavond Maar misschien denken de supporters van NEC, FC Utrecht en Ronald van der Geer daar wel heel anders over de nummer 6 en 7 op een zaterdagavond. De kinderhand is gauw gevuld. De NEC staat met 1-0 voor. Na 16 minuten lag hij er dan uiteindelijk in. Rick ten Voorde heeft NEC, dat is nog best verrassend, op een 1-0 voorsprong gezet. Terwijl NEC nu weer aanvalt en er een misverstand is. En het leidstation Robin Ruiter heet. Um, het was een goede aanval van NEC. Bal van ten Voorde naar de linkerkant. Een dot van een taxatiefout de lichaamsbeweging van George. Die kon vervolgens richting de achterlijn. Zijn voorzet werd door Ruiter in eerste instantie nog onschadelijk gemaakt. Maar wel terug het veld in En daar stond de spits van NEC te wachten en schoot de bal dus binnen. NEC dat ook gevaarlijker is in de beginfase van de wedstrijd, dat is opvallend. Want Utrecht is compleet en kent slechts één wijziging. Sarota terug en Takagi niet. Maar bij NEC missen er maar liefst acht spelers. Dus het was puzzelen voor Alex Pastoor. Maar het helftal dat hij op het veld heeft gezet doet het tot nu toe prima tegen FC Utrecht. 1-0 voor de Nijmegenaren. Om kwart voor acht is de RKC tegen Groningen en VVV tegen Heerenveen. En om kwart voor negen nog uit Tilburg, Willem 2 tegen Heracles. En zoals gezegd, we hebben ook nog volleybal. Landsteden tegen Orion, de nummer 1. En twee uit de Nationale Mannencompetitie. Het is zaterdagavond, we zijn er tot 11 uur met Sport en, u weet ik al, muziek. From Adams and Melanie C. NEC staat voor uh, tegen FC Utrecht. En Roland van der Geen noemde dat verrassend. Ja, omdat het een gemankeerd elftal is. 1-0 is het nog altijd na 23 minuten. Gemankeerd omdat er dus zoveel spelers ontbreken. Mede de schade na de 4-1-nederlaag tegen Vitesse vorige week werden niet alleen drie punten werden ingeleverd. Maar men in de wedstrijd uiteindelijk ook met acht eindigde. Nou ja, alle drie. De mensen die toen kaarten kregen. zijn natuurlijk geschorst. Kolwijk, Paulson, Amieu En ook Comboy liep tegen een gele kaart op. En stond op scherp. En is er dus ook niet bij. Voegt daar ook nog eens aan toe. dat er al wat blessures waren. En Roorda ook afhaakte kort voor deze wedstrijd. Ja, dan moet je dus een elftal gaan samenstellen. met jongens die over het algemeen niet eerste keus zijn. Nou, daar is Pastoor prima in geslaagd. Want de NEC speelt met drie verdedigers. Van der Velde houdt dan een beetje de rechterkant in de gaten. Twee spitsen voorop. En uiteindelijk... Uiteindelijk ook een debuut voor Marcel Sutter. Duitser die overgekomen is en zijn eerste basisplaats kent. als een beetje een controleur op het middenveld. Het was eigenlijk best opvallend dat in de beginfase NEC echt het betere van het spel had. Eerste kans ook al snel kreeg. Schotkans van George. Tweede kans was ook voor NEC. Vrije trap vanaf links van Rex. Die op het hoofd kwam bij Van Eijden. Moest ruiten met de voeten redden. En eigenlijk kon Utrecht daar weinig tegenover zetten. Inmiddels is Utrecht wel in de buurt van Babels geweest. kopballetje van Azar en een schot van Moulenga. Maar het is nog altijd NEC dat fris en fruitig speelt. Nu met platje, linkerkant of rechterkant strass op gebied. Ja, dat, ja deze jongen speelt op intuïtie. En dan moet je er niet altijd heel veel van verwachten als hij eenmaal in een gevaarlijke positie is. Nu draait hij de bal in één keer over de goal heen. Daar waar een voorzet wenselijk was. En dus kan Robin Ruiter, die al zo snel gepasseerd werd, door Ricky Tevoorde een doeltrap gaan nemen. Het lijkt erop alsof NEC met de gedachte speelt van ja, druk. Wat is druk? Als we met dit elftal moeten spelen kun je van ons niks verwachten. En dat lijkt bevrijdend te werken voor de Nijmeegse ploeg. En van Utrecht werd toch wel het een en ander verwacht. Een ploeg die ongekend hoog staat. Goede resultaten boekt. vorige week nog 1-1 thuis speelde tegen FC Twente. Een ploeg die eigenlijk best in vorm genoemd mag worden. Maar eigenlijk weinig in het verhaal voorkomt tot nu toe. Initiatief is voor NEC dat veel aanvallende spelers heeft opgesteld. En dus ook aanvallend speelt. Gezien ook de drie verdedigers die achterin staan. Breuer, Wil en Van Eijden. En Wil gaat nu ingooien. Je speelt als linksachter. Doet dat vanaf de middenlijn op het hoofd van Van der Madel. Die mag zich overigens die goal wel aanrekenen. Want die ging gruwelijk in de fout. Bij een actie van George aan de linkerkant. Uh, Platje namens uh, NEC. Ja, speelt de bal wat ongelukkig richting uh, Ten Voorde. George kan het ook niet meer corrigeren. En dan kan Utrecht er proberen uit te komen. Is iets wat de helft van Wouters wel probeert om op de counter te spelen. Of met de lange bal direct Moelenga en Gernd in uh, stelling te brengen. Maar eigenlijk beide mislukt. Uh, tot nu toe gruwelijk. Daar is uh, Utrecht uh, nu in. De balbezit met uh, Bulthuis, Maar die levert weer in bij Van der Velde. Van der Velde legt hem naar de linkerkant. Daar is uh, Platje. Platje moet zich halverwege de helft van Utrecht aan die linkerkant wel spoeden. Om die bal binnen te houden, doet hij. Even rust. Want Nathaniel wil, wil hem wel hebben. Dan gaat het terug naar Navarone voor. En ja, dat idee is aardig. Voor staat dan in de buurt van de linkerpunt van het strafstopgebied. Wil steken op Rex, maar de deen liep niet. Ja, dan komt zo'n steekbal wat ongelukkig uit in het strafstopgebied van FC Utrecht. En kan Robin Ruiter hem zomaar oppikken. man die dus al twee goede reddingen heeft verricht. Maar door één keer de bal uit het net heeft moeten halen. Na 16 minuten de enige goal tot nu toe van Rick ten voor. Op de Europese kampioenschappen korte baan zwemmen. In uh, Chartres heeft Nederland op de tweede dag zijn eerste medaille binnen. Jury Verlinde pakt de brons op de 200 meter Vlinderslag. Bob van der Tak volgt dit toernooi. Uh, Bob, kwam die medaille als een verrassing? Ja, een beetje wel, omdat het op de 200 meter vlinderslag gebeurde. Joeri Verlin is eigenlijk een specialist op de 100 meter vlinderslag. Dat is zijn hoofdnummer. Daarop haalde hij ook de Olympische finale afgelopen zomer in Londen. En die 200 vlinderslag, die zwemt hij lang niet altijd op de grote kampioenschappen. Maar vandaag dus wel. En hij pakte een medaille, dus daarin zat hem eigenlijk de verrassing. Ja, makkelijk. Um, nou, makkelijk wil ik niet zeggen. Het was wel een interessante race uh, waarin ook Laszlo Tje meedeed. De Hongaar, dat is eigenlijk uh, de koning van dit uh, nummer... van die 200 meter Verlinderslag in Europa. Die is eigenlijk nauwelijks te kloppen uh, geweest. Ook de afgelopen jaren niet. En uh, Verlinden dan brutaal de leiding in de race. Lag na 100 meter uh, op kop... Maar ja, je kon het wel een beetje inschatten. Hij had erg veel gegeven in het eerste deel van de race. En Tje, uh, die kwam er uiteindelijk uh, dus overheen en won weer gewoon zijn zoveelste Europese titel. Uh, tweede plaats voor de Deen Victor Bromer. vlinder moest knokken voor het brons, maar uh, hij haalde het. Het brons en dat was toch wel mooi naar de vierde plaats van gisteren op die 100 meter vlinder. Want daar baalde hij stevig van dat hij toen het podium net gemist had. En nu stond hij er net op, dus, dus mooi ja. voor hem. Er was nog een uh, finale met een uh, Nederlander, Kira Toussaint, op de 50 meter rugslag. Uh, ze ging als tweede die eindstrijd in. Uh, tot nu toe deed ze het tot de finale elke keer uh, erg goed, hè? Hoe was Ik, het vandaag? Ja, het was vandaag weer hetzelfde liedje als gisteren. Ook toen ging ze op de 100 meter rugslag als tweede naar de finale. Hè. Hoge verwachtingen, veel perspectief. Maar uh, ja, je moet wel je beste race zwemmen in de finale. Dan uh, kun je in de prijzen vallen. En uh, Toussaint die zwemt steeds de beste race in de halve finale. Dat was vandaag ook weer zo. 27-12 was. Prima tijd vanmiddag in die halve finale. 300ste boven de persoonlijke record. En toen vanuit baan 5 de eindstrijd. En uh, ja, dan uh, wordt ze toch uh, bevangen door de zenuwen. En dan uh, klokt ze uiteindelijk 27-37. En daarmee werd ze laatste. Dus dat viel weer behoorlijk tegen. Ja, maar ja, ze is nog jong. Dus ze kan nog alle kanten op. Hè? Dat wel. Ze is 18 jaar. Dus uh, we moeten niet te streng voor haar zijn. Maar het. Ja, het is toch een beetje mentaal. Hè? Daar moet ze toch mee leren omgaan. Met die spanning van een finale zwemmen. En tot nu toe lukt dat dus nog niet heel goed. Maar ze heeft nog tijd om eraan te werken, zullen we maar zeggen. En we hebben in het verleden dit soort dingen wel meer meegemaakt met Nederlandse vrouwen, dacht ik. Um, verder nog opvallende dingen in Chartres? Ja, een wereldrecord sneuvelde vandaag op de 400 meter vrije slag bij de vrouwen. Camille Muffat, de Française, in eigen huis zwom zij de Franse in tegenstelling tot veel andere landen wel gewoon met een sterke ploeg daar. Ja, het is ook in Frankrijk natuurlijk, dus dat moet je wel. En Muffat die maakte haar naam en faam waar als Olympisch kampioen op dit nummer. Want ze, ze klokte nu dus een wereldrecord. Het was nog heel spannend, ze lag eigenlijk de hele race ver voor op de tijd van het oude wereldrecord van Joanne Jackson. Maar uh, ja, je zag het mooi op de monitor, die rode lijn die haalde haar steeds meer in. Maar uiteindelijk hield ze 700ste over en uh, klokte ze 3-54-85. En dat is dus het uh, nieuwe wereldrecord op de 400 meter vrije slag. Korte baan bij de vrouwen. En dat zei Bob van der Tak. Straks de reacties van Joeri Verlinde en Kira Toussaint. Nu de reactie van Ronald van der Geer op uh, de eerste uh, half uurtje van NECF FC Utrecht. Ja, dat Utrecht zich bij die 1-0 voorsprong voor NEC wat, wat nadrukkelijker in de wedstrijd heeft gemeld. Naar de schot van Tommy Oor, daar ging een foutje in de communicatie bij NEC aan vooraf. Walletje zomaar terug van voor de richting zijn eigen Daar zat in eerste instantie Moulenga tussen, die wilde Azaren bedienen. Breuer kon het, het eerste leed nog wel voorkomen, vervolgens nog een schot van Oor. Dat maar net naast de paal verdween. NEC is nu de laatste minuten niet meer zo heel nadrukkelijk in de buurt geweest van de goal van, van Robin Ruiter. Maar echt een vuist maken, dat lukt Utrecht tot nu toe niet. Lange bal van achteruit doorgekopt Moelenga. Gerndt heeft hem nu in de buurt van het nec straks opgehit. Maar daar is het vol. Uitgestoken been van Van Eijden. Maar hij steeds de bal gespeeld. Dan een schot uit de tweede lijn van Kali dacht ik dat het was. En de redding van uh, Babels nu noodzakelijk. Nou, daar is Utrecht dan weer. Het schot was wel van de meter of 25. Daar moet je wat geluk mee hebben. Maar die bal zwapperde wat. Maar Babels kreeg er een vuist achter. Nu Utrecht wel. Even NEC met de rug tegen de muur gezet. Sarotta aan de rechterkant. Lage voorzet. Weggewerkt door Van Eijden. Opgepakt nu door uh, Navarone voor moet vlakbij zijn eigen strafschopgebied de bal wegwerken. Doet dat op de borst van Van der Madel. En dan uh, Platje, die op uh, karakter probeert de bal te veroveren. Maar met al dat karakter gewoon die bal over de zijlijn loopt. En dus mag uh, Utrecht gaan ingooien. Dat gebeurt, uh, nou, een meter of uh, vier, vijf weg bij het uh, strafschopgebied. En dat gaat uh, Van der Madel doen. De rechtsachter moet wel een stukje terug van uh, scheidsrechter Kuipers. En dan kan die uh, gaan gooien. Serrota is in de buurt aanspeelbaar. Krijgt de bal ook. Maar Van der Marel gooit niet goed. Of staat niet op de juiste afstand. Nou ja, dat blijft even in het midden. Maar uh, de Ingooi gaat over naar NEC. Dat logischerwijs bij die 1-0 voorsprong na iets meer dan een half uur spelen geen haast heeft. Beslissing overigens genomen door de scheidsrechter die we nog niet hebben genoemd. Dat is Bjorn Kuipers van de Champions League naar de Goffert. En hij staat, heeft al twee gele kaarten gegeven aan Wuitens en Kali. En Twee terechten, één keer Wuitens die een speler van NEC vasthield. Dat was Rex. En een overtreding van Kali gemaakt op Leroy George. Ook die terecht bestraft. De NEC gaat jagen op Utrecht. Dat vier van de de bal terug speelt naar Ruiter. Ruiter wordt nu opgejaagd op platje. En moet snel handelen. Het publiek reageert. Speelt de bal wel Ruiter op de borst van Van der Velde. Rechterkant halverwege de helft van FC Utrecht. Even naar Leroy George. Spelend dus tegen zijn oude ploeg. Vorig jaar in de wedstrijd die NEC won trouwens met 3-1. Scoorde hij een van de doelpunten. Nu gaat de NEC terug richting Van Eijden en richting Babels de aanvoerder. En weer een lange bal richting de helft van FC Utrecht. Op het hoofd van Bulthuis. Ook weer onzorgvuldig. Maar uiteindelijk komt het goed bij Kali, die dan weer een misverstand heeft met Moelenga Van Eide aan de rechterkant moet wegwerken. Gernt is nu de storende factor. En Gert zorgt ervoor dat FC Utrecht in elk geval mag ingooien. In de buurt van het strafstopgebied van NEC aan de linkerkant. Bulthuis heeft richting Gernt geschreeuwd dat hij vooral in uh, het strafstopgebied zich moet ophouden. En dat uh, de linksachter man is voor dit soort klusjes. Nou, hij staat nu met die bal boven zijn hoofd. doet het wel volgens de regels, want Kuipers is daar uh, scherp op. Nou, gooit naar uh, een man dichtbij. Dat Tommy Oor krijgt hem vervolgens weer terug. Bulthuis. Zou eens aan een rush kunnen gaan denken. Maar de ruimtes zijn daar klein. Lukt ook niet. Van der Velden steekt het been uit. En uh, Utrecht mag weer ingooien. Weer richting Oor. Nu komt Oor naar binnen. Nog altijd Tommy Oor. Nog altijd Tommy Oor. Nog altijd richting de achterlijn. Terugleggen. En nou moet er geschoten worden. Nou dat lukt uiteindelijk maar half door Nana Azade. Het is een rolletje dat makkelijk op te rapen valt. Door Gabor Babos. Maar na 32 minuten is er wat nadrukkelijker iets te zien van de FC Utrecht. Het meldt zich wat nadrukkelijker in deze wedstrijd nadat het in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 Raccoon met Freedom, nu gewoon dus in het Engels. We gaan eens kijken in het buitenland in de Premier League. Manchester United won van Queen's Park Rangers 3-1. Everton, North City 1-1, Stoke tegen Fulham 1-0. Wigan, Athletic, Reading 3-2 en Sunderland, West Bromwich Albion 2-4. Het is rust bij Aston Villa tegen Arsenal, Er is nog niet gescoord, 0-0 dus. United uit Manchester gaat een kop, 30 uit 13. Gevolgd door City uit Manchester, 28 uit 12. Dan de derde plaats voor West Bromwich Albion, 26 uit 13. En vierde is Chelsea, 24 uit 12. In de Bundesliga won Bayern München eh, dik van Hannover, 96. 5-0, eh, 5-0 dus. Schalke 0-4 tegen Eindra Frankfurt, 1-1. De goal van Schalke kwam van Klaas-Jan Huntelaar. Wolfsburg werd Bremen 1-1. 1 eh, met een goal van Bas Dost en Mainz tegen Borussia Dortmund 1-2. En Goethe vuurt Nuremberg daar werd niet gescoord, 0-0. Na 13 ronden gaat München aan kop met 34 punten gevolgd door Borussia Dortmund, 25. En de derde plaats wordt gedeeld door Schalke 04 en Eindracht-Frankfurt. Beiden met 24 punten. Hoe is het met de kansen van FC Utrecht? Uh, met die 1-0 achterstand, het van de Geer? Ik heb zo'n idee dat je mee op zit te kijken. Nee, nee, want is, ik zit voetbaluitslagen is... te lezen. Dan uh, <laughs> zie ik niks. Het is nog altijd 1-0 voor, uh, voor NEC. Na 38 minuten overigens, voordat ik erover begin. Kijk, die eerste goal van Bayern nog eens terug. Gavi Martinez, wat een fantastische goal was dat. Um, hier hebben we grote kansen zien voor uh, Gernd. Um, namens uh, FC Utrecht. Was, begon bij Kali. Dat was een hele goede actie. Draaide weg op eigen helft nog bij uh, George. Had toen veel ruimte. Gaf de steekbal precies op tijd. Linkerkant, Gernd strafschopgebied in. Schot, redding van uh, Babels. Toen kreeg de bal weer voor zijn voeten en leek hij erin te gaan, maar de reddende engel in de Nijmeegse dienst was Michel Breuer, want die tikte die bal eigenlijk wonderlijk, Ja, ging net iets de lucht in. Nog net over de lat. En verkwam uh, daarmee dus een uh, tegentreffer van uh, FC Utrecht. Ik zei al, melden zich wat nadrukkelijker. Sterker nog, hebben we inmiddels echt het beste van het spel in uh, deze wedstrijd. De eerste storm uit Nijmegen is dus wel wat gaan liggen. Maar Utrecht heeft uh, het overwicht wat het nu heeft nog niet om kunnen zetten in uh, doelpunten. Het gaat bij tijd aan beide kanten overigens wel eens gruwelijk mis. Want we zagen net ook nog een, uh, een schotkans voor die over een bal heen maaide. Vervolgens werd de verdediger ook weer over een bal heen gemaaid. Ja, zo ligt het niveau niet altijd even hoog. Maar is het... Uh, Hartstikke spannend bij die ontmoeting in Nijmegen... waar het nu voorzichtig is gaan regenen. Temperatuur zo rond de 9 graden ligt. Lange bal richting Platje. Aanname, mag hij. Halverwege de helft van FC Utrecht in de as van het veld. Naar Vronen voor aangespeeld. Versnelling van voor. Die nu met een stiftje vanaf de linkerkant probeert Ruiter te verrassen. Dat is niet handig als een keeper bijna 2 meter is. En je probeert het van zo ver met een stiftje. Dan ziet hij hem aankomen. Wow, maar Ruiter legt de bal op de grond. En pleitje profiteert. Oh, Robin Ruiter. Veel geroemd dit seizoen in de Eredivisie. Maar wat hij nu doet, ja, dat is, uh, kunnen we het beste afdoen. Dat hij een roen is op deze zaterdagavond. Een, een, ja, wat een blunder van die keeper van uh, FC Utrecht. Hij heeft dus uh, dat stiffie van Navro de voor schadelijk gemaakt. Kijkt eens wat om zich heen. En denkt, nou ja, ik ga die bal vanaf de grond waar ze een peer geven. Richting een van mijn uh, spitsen. Ik heb er al de tijd, maar uh, vanuit zijn rug was daar ineens Rex. Die ontfutselt hem dus de bal, legt hem terug op platje. En een streep vervolgens van platje zorgt ervoor dat NEC de tweede goal te pakken heeft. Eerste goal, dikke individuele fout van Van der Maro en daarna een dekkingsfout En dit is gewoon een blunder met een hoofdletter B. Van de keeper Robin Ruiter. Nog niet op veel fouten te betrappen dit seizoen. Maar dit is een, een hele, hele dikke. Nog vijf minuten tot aan de rust. NEC nog verrassender dan eerst. Nu op een 2-0 voorsprong. Tot 11 uur. LOS langs de lijn met Ronald Boot. Als ik hier thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in Belstars met Sign of the Times. Zijn ze bij Utrecht al een beetje bekomen van de schrik, Ronald van der Geer? Nou, dat denk ik niet. Want uh, ja, het zal je maar overkomen. Je bent uh, aan het aanvallen. Je krijgt ook wel kansen. Je hebt het idee, nou, als we voor de rust er nog een in kunnen we misschien na rust wel erop uh, en erover. Ja, en dan is er helemaal niks aan de hand. Dan legt de keeper zomaar die bal neer en kan NEC profiteren. Dat is wat er gebeurd is. Nou, daar schrik je even van. Daar zijn misschien ook nog wel wat harde woorden voor nodig. Hoewel Ruiter zal zelf ook wel beseffen dat hij echt de sukkel is en dat hij dit nooit had moeten doen. Utrecht dus nu in elk geval op jacht naar twee goals. Want NEC op een 2-0 voorsprong met nog twee minuten te spelen. Platje maar weer eens de diepte ingestuurd aan de linkerkant. Houdt wel de bal binnen, maar heeft dan te weinig controle. En Utrecht kan het balbezit herstellen, maar het applaus is er wel vanaf de tribunes voor de inzet van de spits die kei en keihard werkt. Zichzelf heeft beloond met deze goal die hij overigens wel van oud-ploegenoot Ruiter, samen speelden ze bij Volendam, in de schoot geworpen kreeg. Maar goed, Utrecht gaat het nog eens proberen met uh, Wuitens. Op de helft van de tegenstander speelt Moulenga aan, staat in buitenspelpositie, komt naar de bal toe. Maar er is uh, verder niemand die uh, nou, schoe geeft op die bal van Wuitens, dus kan uh, Utrecht weer terugplooien. En kan NEC in elk geval weer wat stapjes voorwaarts maken. En je kunt je zo voorstellen met nog een minuutje tot aan de rust dat Babels niet zo heel veel heeft Om die bal te gaan halen en klaar te leggen voor een, voor een doeltrap. Nog één keer, een lange bal naar voren. Vervolgens uh, zal NEC of scoren of die bal kwijtraken. En dan zal Kuipers uh, besluiten om uh, te fluiten voor de rust. Want heel veel reden om extra, extra tijd bij te trekken is er niet. Is er is nauwelijks op onthoud geweest in deze verre wedstrijd. Twee overtredingen, twee gele kaarten. Lange bal van uh, Babels komt terecht op het hoofd van Azade. Maar komt dan wel door richting zijn eigen doel. Voor zit er dan nog tussen. Een hoge heven been van Sarota. Dat heeft Kuipers gezien. En NEC krijgt dus in de laatste minuut van de eerste helft bij een 2-0 voorsprong nog een vrije trap te nemen. Kuipers informeert even bij voor hoe het met zijn hoofd is. Of vraagt of zijn haar zo lekker zit. Ja, want uh, dat zit verder prima, zegt Voor. Uh, die vrije trap overigens laat hij over aan Leroy George. Dat is niet zo raar, want hij heeft een prima trap. Heeft hij dit seizoen ook wel bewezen. Hij heeft twee goals gemaakt en uh, dat deed hij twee keer uh, met een vrije trap van ver. Maar die bal ligt nu zo'n metertje weg bij de middencirkel. En ik kan me toch niet voorstellen dat Leroy George dit in één keer gaat doen. Nee, hij gaat hem uh, met veel snelheid in het strafstapgebied brengen. maar die door Bulthuis wordt uh, weggekopt over de zijlijn. En aan de rechterkant mag NEC er nog een keer gaan ingooien. Van der Velden gaat daar naartoe. De 45 minuten zitten er nu op. En ik heb geen bord gezien langs de kant. Dus ik denk inderdaad dat dit het laatste is wat we gaan meemaken. Dan gaat Kuipers nu blazen. Ja, dat doet hij. Platje met, een, met dank aan Ruiter. En ten voorde met de goal die hij ook al van Ruiter aangespeeld kreeg. Want die kreeg toen een, een voorzet van George niet helemaal onder controle. Op deze manier gaan wij dus rusten. 2-0 voorsprong voor het gehavende NEC tegen het complete FC Utrecht. Sinds jaren 70, super tramp met The Logical Song. Jury Verlinde won dus bij de Europese kampioenschap Baan in het Franse Chartres Brons op de 200 meter Vlinder. Verlinde kwam tot een tijd van 1,53,47... en moest alleen de Hongaar Laszlo Tje en de Deen-Victor Brome voor zich dulden. Verlinde kwam om prijzen te winnen, dus missie geslaagd. Ja, kun je wel zeggen. Het grappige is dat ik vorige week tegen Martin zei... Uh, misschien is het leuk als ik de twee Vlinders heb op de EK... want hij was er in eerste instantie niet van overtuigd. En hij zei prima als je hem gaat zwemmen, maar dan moet je het wel serieus doen. Dus ik hoop wel dat hij dit serieus genoeg vindt. Denk ik wel, bronzen medaille. Uh, was het ook een soort alles of niets poging Want je lag heel lang als eerste. Had je zoiets van, ik zie wel wat het schip staat. Uh, Kijk, ik heb wel meer snelheid dan de rest van die gasten. Ik uh, ben de enige die de 100-vlinder-finale heeft gezongen. Die andere jongens hebben of alleen twee vlinderen of een vierwissel erbij. Dus die, die pakken dat tweede stuk gewoon goed door. En het plan uh, met Martin was gewoon echt... Hardweg zorgen dat je probeert, even een gat slaat. En wat er dan in zit, uh, gewoon doorbijten. Uh, normaal gesproken heeft die 100 die heeft gewoon jouw voorkeur. Ja, ja nou, absoluut. Is dat iets wat nu door zo'n ervaring uh, dat je denkt, toch nog eens over na Nou ja, kijk, uh, mijn vorm op de 100 is groeiende. Ik kan een bepaald niveau vlinder kan ik aan, een bepaalde snelheid. En dat laatste stukje snelheid kan ik nog niet ontwikkelen. Dat zit er wel in. Maar goed, 1,53, is nu echt een hele goede tijd... Ja, wat dat op een WK betekent, geen idee. Maar ik denk wel dat ik hem ga zwemmen. Uh, leg nog eens uit deze medaille, want we hebben het er eerder over gehad. En, en, en in dit toernooi, bedoel, het was inderdaad allemaal gefocust op Istanbul, dat heb je gezegd. Maar toch nu even die medaille scoren. Wat doet dat met je? Ja, heel veel. Weet je, ik, ik had van tevoren gedacht dat ik een medaille op de 100 vlinder kon pakken. Maar dan moet je het gewoon doen. En uh, dit is wel een bevestiging dat ik erbij hoor. En, een twee vlinder, korte baan. Geeft gewoon aan dat het met de inhoud gewoon nog goed zit. En uh, de zaak is gewoon om in 2,5 week even die snelheid uh, echt uit de kern te laten komen. En dan gaan we gewoon exploreren. Joeri brons op de 200 meter vlinderslag. Uh, geen medaille voor Kira Toussaint op de 50 meter rug. De 18-jarige Toussaint ging op dit sprintnummer als tweede naar de finale. Maar finish is slechts als achtste. De Française Manodou won voor eigen publiek de Europese titel. En voor Toussaint was die achtste plaats een enorme domper. Ja, ja, ja. Klopt, zeker. Heb je daar een verklaring voor? Uh, ja, ik was voor mijn gevoel niet echt aan het zwemmen. Ik was... Ja, aan het, wel aan het doorbewegen, maar niet aan het water aan het pakken. En dat, uh, ja, werkte niet zo goed. Wat is dat dan? Dat overkomt je dus in die finale, maar, maar hoe kan dat? Uh, ik denk zenuwen, ja. Het is, uh, is redelijk lastig hoor, finale zwemmen. Blijkbaar. Ja, natuurlijk, dat is natuurlijk nieuw voor je en ook op dit podium. Ehm... Uh... Is het eigenlijk een beetje erger geworden na die finale van gisteren? Dat je zoiets had van, jeetje, dit kan dus allemaal gebeuren op het hoogste podium? Nou, nee, het is niet erger geworden. Want ik heb me vanmorgen wel goed herpakt. Ik heb een goede serie en een half finale gezommen. Ja, <laughs> ik, ja, ik weet het ook niet zo goed. Haal je ervan? Ja, nogal, ja. ja. En is dat iets, uh, heb je dat al met, met, met je coach besproken, met, met de bondscoach... Junioren, jeugd, iets is met Is dat iets wat je met hem wil bespreken? Nou, ik word hier gecoacht door Marcel Wouda. En uh, we hebben na de finale gisteren hebben we wel uh, ja, gesproken hoe het nou kwam. En, ja, het was gisteren ook vooral dat ik niet aan het zwemmen was. Dat ik gewoon veel aan het bewegen was, maar niet echt water aan het pakken was. En ja, de, wat hij me vooral meegegeven is, is rustig blijven. En voor mijn gevoel ging het van tevoren echt wel goed, maar blijkbaar dus toch niet helemaal. Eigenlijk ben je dus nog te gretig op zo'n moment. Ja, want het is niet dat ik het niet wil, maar het gaat gewoon... Ik denk inderdaad, doordat ik te graag wil, dat ik dan niet meer zo goed met mijn taak bezig ben. Maar meer met dat ik hard wil zwemmen. Maar daar moet je eerst iets, ja, goed uh, je taak uitvoeren voordat dat kan. En dat was Kira Toussaint, achtste dus op de 50 meter rugslag. We worden haar in gesprek met verslaggever Martin Friesma. Radical Face met de Welcome Home. Laten we eens kijken, er wordt in het uh, verre zuiden... VVV, Venlo. nou ja, die is niet eens zo heel ver zuid. Uh, wordt er al gespeeld, uh, VVV Heerenveen. En ik denk dat elke ploeg op het ogenblik blij is... als Heerenveen op bezoek komt en die hout komt. Ja, want uh, als je wil winnen, dan uh, moet er nu vorige week... een dramatische wedstrijd van Heerenveen thuis nog wel tegen RKC. 3-0 voor RKC. En uh, men hoopt hier te winnen vandaag. En dan uh, staan ze zelfs boven Roda over een slak voor de wedstrijd. Een mooi... Een uh, ja, uh, bijna ontroerend moment met Frank van Kouwen, een uh, oud voetballer van VVV Venlo, die aan kanker leed. En het uh, publiek en eigenlijk heel Nederland opriep in de actie Ik sta op tegen kanker. Om het woord kanker in de stadions in ieder geval niet meer te gebruiken als scheldwoord. En ook daarbij ook nog steun te verlenen aan uh, het uh, kankerfonds. Het was mooi en uh, ontroerend. Uh, goed gedaan, mag ook wel eens aandacht aan besteed worden. Het 1-VVV in de aanval, goede aanval. En kan er geschoten worden? Jawel. En die bal gaat maar net langs het doel. Het schot uh, is van Ricky van den Haren. Wordt onderweg aangeraakt en bijna was Brian van de Bussen verslagen. Uh, het levert wel een hoekschop op voor de thuisboek, VVV Venlo. Ik zei het al, bij winst boven Roda. Nou, dat kunnen ze zich hier niet meer heugen in de Eredivisie. En dat wil men dus heel graag bereiken. 17e VVV Venlo tegen nummer 13 Herenveen van Marco van Basten. En ja, het zitje van Marco van Basten, dat is toch wel heel heet geworden hoor, met die slechte uh, resultaten. En nu komt die bal voor het doel. Maar Brian van der Bus kan de bal pakken voordat er ingekopt kan worden. Uh, bij Herenveen uh, uh, natuurlijk vind Bogerson in de spits de topscorer De man waar het eigenlijk allemaal van moet komen. Hij heeft negen doelpunten gemaakt. Maar als hij, zoals tegen RKC, niet in de wedstrijd zit, dan wordt het altijd moeilijk voor Heerenveen. Want verder zijn er maar weinig mensen die kunnen scoren. Kijken of iets vandaag er wel zin in heeft. Vorige week had hij dat duidelijk niet. En uh, hij zal vast wel wat te horen hebben gekregen van Van Basten. Uh, de bal zit voor Sven Kums, de Belg, die speelt de bal helemaal terug. En bij VVV Venlo weinig opvallende zaken in vergelijking met de afgelopen weken. Marcel Seip, ex-Herenveen, staat in de basis en speelt dus tegen zijn oude ploeg. We hebben gespeeld, twee minuten ruim en het staat 0-0 bij VVV Venlo tegen Heerenveen. In Nijmegen zijn ze al begonnen aan de tweede helft. En NEC FC Utrecht, lekker voetbalweertje trouwens, Ronald van der Geer neem ik aan. Nou, nu gaat het wel. Het heeft hard geregend in de eerste helft. Maar nu lijkt het toch enigszins droog te zijn. een Beetje mistig. Gaatje of acht. Kacheltjes aan. Nee hoor, goed toeven. En twee goals gezien in de eerste helft. Ten voorde en platje. Platje natuurlijk nog maar eens even benadrukken omdat Ruiter die bal op de grond legt en vervolgens die bal wil wegtrappen. Rechts uit zijn rug komt, die bal aan het platje geeft en het platje de goal maakt. Utrecht gaat het in de tweede helft anders doen. In elk geval met één andere voetballer in de gelederen. Dat is de kogel, de lange spits, is gekomen voor Gernd. Dat zal betekenen dat Utrecht wat opportunistischer zal gaan spelen. Nog meer de lange bal van achteruit zal hanteren. En dan de kogel, als een soort kapstok voor het Utrecht-spel zal moeten fungeren in het tweede bedrijf. Maar ja, beginnen maar eens aan. NEC op een, op een 2-0 voorsprong en NEC is... Ja, in fase herenmeester geweest. En dat was dan met name in de eerste 20 minuten... toen Utrecht eigenlijk een beetje ja, passief was. Nooit druk zette op de bal. Eigenlijk NEC positiespel liet spelen. En pas later begon het elftal van Wouters een beetje te pruttelen. Begon het een beetje te lopen. En juist in die fase kwam de tweede goal van NEC. Balbezit nu voor Utrecht. De kogel niet. Breuer komt weg bij zijn eigen strassopgebied. krijgt de kogel de bal terug van Azade. Dan moeten ze even om Kuipers heen. Dat is een grote bocht. Daardoor verliest Azade eigenlijk het duel van Rex en kan van der Velde. Nu uiteindelijk vooropluchting Bal richting de helft van FC Utrecht. Twee verdedigers klaren de klus. Wuitens vervolgens naar Bulthuis. Linkerkant Bulthuis tegen de kont van Leroy George aan. Bal over de zijlijn. En Utrecht, dat dus op een 2-0 achterstand staat tegen NEC na 47 minuten, mag gaan ingooien. Een paar minuten geleden ook in Waalwijk begonnen LKC tegen Groningen. Dit is de topper uit het rechte rijtje. Nummer 1 tegen nummer 2. Uh, scheld ook maar één puntje tussen beide. Bastigler. Ja, de inzet is ook een beetje dat uh, degene die vanavond wint... zich uh, misschien wel in het linkerrijtje kan gaan melden, normaal gesproken. Blijft erbij in het begin. Het is 0-0 na een minuut. Maar toen beide ploegen vorig seizoen in Groningen tegen elkaar speelden... stond het na 5 minuten 0-2. In het voordeel dus toen van RKC. Groningen heeft vooral de bal. In die eerste seconde van deze wedstrijd... zonder dat er al bij een van de doelen gevaar is geweest. RKC heeft weer de beschikking over Sander Duits... die geschorst was vorige week, niet meedeed tegen Heerenveen. Maar weer terugkeert in het elftal. En bij Groningen het verhaal Gennaro Zeefuik. Er is eigenlijk al voldoende over gezegd. Hij is niet opgenomen in de selectie van Maaskant. Dat betekent concreet dat De Leeuw nu bij Groningen in de spits staat. En dat Paco van Moorsel, die afgelopen zomer overkwam van Den Bos, Een echte nummer 10. Gewend om in de rug van een spits te spelen. Dus nu op die positie staat waar dus eigenlijk normaal De Leeuw staat. Dus dat zijn de twee die het voorin bij FC Groningen moeten gaan doen. Er komt een vrije schop voor RK7. Vanaf de linkerkant van Peppe heeft een vrije schop gekregen. Halverwege zijn helft. Die trapt hij naar voren. Chevalier komt daar niet bij. Bal wordt weggekopt door Van Dijk. Plot weer de Waalwijkse helft op. Daar makkelijk opgevangen door Martina. Die nog altijd met Drost het centrale duo is. Verdedigend gezien. Omdat natuurlijk altijd Guy Ramos... die zijn middenvoetsbeentje brak tegen Ajax half september er nog niet bij is. Die hoopt overigens over een week of twee wel weer aan te sluiten bij de groepbegreping. En dat zou toch best wel rap zijn eigenlijk. Balbezit voor RKC nu aan de linkerkant van het veld. Duits met een hele aardige paas. Dan is Van Peppe doorgelopen, die houdt halverwege de helft van Groningen even in. Die kijkt en denkt, waar kan ik eigenlijk met de bal naartoe? Naar voren lukt niet, terug lukt altijd. En dat gebeurt dan ook na 2,5 minuut RKC en Groningen. Nog geen kansen gezien. En die bij VVV Heerenveen. Rustig opbouwend VVV, nu een bal over de hele, maar dat is wel een hele hele. De bal gaat helemaal aan de andere kant van het veld voor VVV Venlo over de achterlijn. De paas van Maguire staat 0-0 na een minuutje of vijf spelen minuten. Het zijn toch de weken waarin VVV de punten moet gaan halen. Vandaar dus tegen het uh, ja, toch een beetje armatierige Heerenveen. Nog geen uh, wedstrijd uitgewonnen herenveen. Dus dat, uh, is, daar zijn mogelijkheden. En volgende week pek Zwolle uit. Ja, dan uh, denk je dat is ook een zeg maar gelijkwaardige tegenstander. Dus als Ton Lok of zijn team iets wil, dan moet het uh, deze weken gaan plaatsvinden. Lekker veel punten pakken. De bal is over de zijlijn gegaan. De inworp is voor Guus Joppen van VVV. Ziet in de diepte uh, een mannetje vrijstaan voor VVV. Uh, goede actie is dat van uh, Bobby Cullen, de Japanner. Speelt de bal even terug en dan moet de bal goed ingesteld worden. Dat gebeurt niet en dan kan er gecounterd worden met iets. Die wordt uh, door Cullen achtervolgd en krijgt een uh, klein duwtje van uh, de Japanner... Met een uh, Japanse moeder en een uh, Ierse uh, vader. En Ruud Bossen heeft de vrije trap gegeven. Het is nog altijd 0-0. Ook na bijna zeven minuten spelen bij VVV tegen Heerenveen. In Nijmegen zijn ze al in de tweede helft. Ronald van de Gier. 2-0 voor NEC. Loopactie van oor. Bal afgetroefd door Ten Voorde. En dan zou NEC eruit kunnen via Leroy George. George met Bulthuis. duel zagen we net ook. Toen tikte Bulthuis op het voetje van George op het moment dat hij de bal wilde spelen. En George loopt een beetje te hinkepinken. Het is voor NEC te hopen dat hij niet de ziekenboeg in moet. Want hij is al zo vol dat de ziekenboeg eigenlijk overweegt om stadsrechten aan te vragen. Het balbezit voor NEC. Wil gooit terug naar Van Eijden. En van Eijden dan naar Babels. Lange roei naar voren. Daar gaan wat mensen de lucht in. Maar dan is er al iets geconstateerd buitenspel. Door de grensrechter Kuipers neemt dat signaal over. En Utrecht mag dan een vrije trap gaan nemen. Utrecht is net wel in de buurt geweest. In elk geval van Babels. Met een aardig schot. Of een kopbal uiteindelijk van Azad op een voorzet van Tommy Oor. Daar ging wel een aardige combinatie aan vooraf. Het kan dus wel bij FC Utrecht. Alleen ja, Utrecht moet weer een beetje zichzelf worden. En NEC staat nu natuurlijk in de reageermodus. Met die 2-0 voorsprong. Misschien wel koren op de molen voor het elftal van Alex Pastoor. Gestormd in het begin. Aardig gespeeld. Terwijl er nu weer een duel is tussen Bulthuis en... als iedereen gaat zitten kan ik ook zien wie het slachtoffer is. Ik denk dat dat weer Leroy... Nee, dat is Rex die nu over de zijlijn wordt geduwd. Zoals Dennis van der Geest dat deed in zijn beste jaren op de tatami. Nou, Kuipers geeft de NEC een vrije trap. Een beetje onduidelijke situatie. Maar goed, na 52 minuten staat NEC dus nog altijd tegen Utrecht voor met 2-0. Waalwijk, was tegen u. Natte tatami. Na 5,5 en minuut geen kansen, geen goals. Eigenlijk helemaal nog niks gebeurt. RKC heeft de bal. Chevalier laat zich er door Van Dijk makkelijk van afzetten. Dat gebeurt er ook van de middenlijn. En dan kan Sparf voor FC Groningen de bal oppikken. Die staat in de middencirkel. Kaatje naar rechts, kaatje terug. Dan ligt de bal weer aan de voeten van uh, verdedigers. En kan het spel eigenlijk weer vooraf aan beginnen. En dat gebeurt dan nu via Kwakman. Die krijgt wel de ruimte om wat te lopen. Loopt 4-5 meter de middenlijn over en geeft de bal dan aan de rechterkant mee. Daar heeft Kappelhof wat ruimte. Nou ja, wat heet wat ruimte? Die kan in ieder geval halverwege de helft van RKC komen. RKC dat nu met alle mensen, behalve Chevalier, de spits terugzakt op de eigen helft. Evengoed komt Groningen dat in een laag tempo nu speelt, het dus niet doorheen. Dan gaat de bal weer helemaal terug naar de keeper daar. Loopt Chevalier door op Luciano, die is niet in de war. Makkelijk weer de bal meegegeven aan Kwakman. Kwakman gebaart nog wat dat aan de linkerkant Burnett een beetje te diep staat en niet aan speelbaar is. Burnett loopt dan heel braaf terug en ziet tot zijn schrik dat de bal de andere kant op gaat naar de rechter. Dat is dus voor niks. Nou krijgt Kwakman de bal weer terug. Nou loopt Burnett juist wel diep omdat Kwakman uitkomt aan de linkerkant. En er dus op die manier ruimte wordt gemaakt. Dan gaat de bal naar het centrum. Van Morsel komt een stapje te laat. Dat was de schuld van Kwakman. De paas was niet goed. Opgepikt weer door Sparf. En aan de rechterkant meegegeven aan Kieftenbelt. Die hem weer teruggeeft aan Sparf. Het gebeurt echt allemaal zeg maar in, de, in het gebiedje zeg maar tussen de middenlijn en 10, 15 meter eroverheen. Dat is waar RKC nu nog altijd afwacht. Wat Groningen verzint, dat is dus niet veel geweest nog. 7e minuut 0-0. Bal bezit weer voor Kwakman, weer breed, weer zoeken van Moorsel, breed, Sparf, weer zoeken, breed. Nou heel klein beetje naar voren dan van Moorsel, kan de bal niet goed controleren, is hem kwijt. En dan neemt RKC over. Ogenblikkelijk kijken of er gecounterd kan worden. Een paas van Duits ineens gegeven naar Chevalier, maar weer door Groningen onderschept. Het is nog niet uh, hoogstaand in het begin in Waalwijk waar het 0-0 is bij RKC Groningen. En die houtkap zit in een kuil in uh, Venlo. Ja, een gezellige kuil, maar het is ook nog niet echt hoogstaand in Venlo. Het voetbal 0-0 de stand, één mogelijkheid gezien, beschreven, het schot van Ricky Van Haren. Dat uiteindelijk een hoekschop werd en verder eigenlijk weinig opwinding in de koel. Het is ook rustig stilletjes, 7.500 man hier, die zitten te kijken naar een aanval. Op dit moment van Heerenveen. Een hele lange aanval. Omdat hij uh, met name achterin uh, rondgespeeld wordt de bal. En dan is het zomer. Met de diepe bal richting de rechterkant. Richting Van La Parra. Maar die bal komt helemaal niet in zijn buurt. Uh, sterker nog in de handen van Maanpa. De keeper van VV Venlo. Die de bal meteen meegeeft aan Russelaer. En Russelaer. Oeh, slechte bal richting Seip. Maar Seip is uh, net op tijd om de bal terug te geven. Uh, voordat uh, Van La Parra gevaarlijk kan worden. Gaat de bal de diepte in. Wordt uh, gekopt door Heerenveen. door Doorgekopt. Maar uh, Maracek krijgt de bal niet bij hem mee. Maar ook uh, Maguire lukt dat niet. En dan kan Heerenveen weer in de aanval gaan. Nee, het is nog niet verheftig Als uh, Juris iets nu wel een goede paas geeft. Het staat nog altijd 0-0, ook na 10 minuten spelen. En als je het zo hoort, kabbelt het allemaal een beetje voort. Bij jou ook, Ronald? Nou, dat rijmen, dat wil ik ook nog wel uh, mee doorgaan. Wil uh, kreeg namelijk net geel. Hij pakte Azaren bij de haren. Dat is uh, zeer populair. In deze tijd van het jaar pakte Azaren ook bij de schouder, overigens. En kreeg daarvoor dus een gele kaart. En verder hebben we eigenlijk nog weinig gezien bij een 2-0 voorsprong voor NEC. Daar is Utrecht met Sorota aan de rechterkant. Paas naar de as van het veld. Daar staat de aanvoerder van Utrecht. Azade moet zich dan eerst wel vrijmaken van een storende ten voorde. Vervolgens via Wuitens en Bulthuis zijn we nu aan de linkerkant. Namens FC Utrecht dat dus op jacht moet naar op zijn minste twee treffers. Bulthuis nog altijd moet hij nu wel die bal geven op oor. Als hij aankomt in de as van het veld bij de rand van het strassumgebied. De ruimte lag bij oor aan de linkerkant. Alleen de pas is onzorgvuldig. NEC verdedigt dan razendsnel uit. Ten Voorde en Rex hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat voor... Aan de linkerkant in balbezit komt. Weer rechts, weer voor. Dan uh, over de middenlijn rolt die bal richting Sutter. Paasje voorwaarts is weer onzorgvuldig. Ja, we grosieren hier echt in foute is Vervolgens de bal richting de kogel ook weer niet goed. Paul, nu krijgt de kogel de bal overigens in een kluts weer terug. En kan Utrecht weg. Nog heel even kijken, want Mulenga is weg aan de rechterkant. Moelenga met een bal terug naar wie? Naar Oor op gebied Maar het schot wordt geblokt door Van der Velde. Het blijft hier voorlopig 2-0 voor NEC na 55 minuten. RKC Groningen was tegen de. Pech voor Maaskant, de trainer van Groningen, dat hij al na 10 minuten moet wisselen met een blessure schet naar de kant. Die het duel dus begon maar niet lang kon volhouden en vervangen al door Leandro Bacuna. Hij verstapte zich had ik de indruk, een duel ging er wel een beetje aan vooraf, maar zo erg was het niet. Chevalier nu weg aan de andere kant, die schiet en schiet voorlangs. Dat is het eerste doelgevaar. Die bal die wordt nog bijna binnengehouden aan de andere kant van het veld, want die schiet nog wel een paar meter eigenlijk voorlangs. Op het natte veld in Waalwijk krijgt hij wat extra snelheid, er zit wat curve aan. Het merkwaardige is dat de man die hem probeert binnen te houden bij Groningen speelt. Die had hem gewoon kunnen laten gaan. Want dan volgt er een doeltrap. Die komt er dus nu omdat het niet lukt alsnog. Maar ik heb de indruk dat Burnett dat niet door had. De eerste doelgevaar komt dus van de man die het meeste goals maakte van alle spelers hier op het veld. Chevalier 7 al achter zijn naam. Maar Groningen met de doeltrap kan weer de andere kant op. Van Noorsel kop door. Net op het moment dat de Leeuw niet de diepte ingaat maar in de bal komt zoals dat heet. Die loopt er dus vrolijk onderdoor. Dan is die bal weer pro- voor RKC. Mag Drost de opbouw verzorgen. Dat laat hij over aan de man die naast hem staat. Martina. En op het moment dat je dat zegt. zegt Martina, doe jij het toch maar. Dan gaat het weer naar Drost. De rechterkant. Bandjar. En dan naar Jozefsoen. De man van vorige week in Heerenveen. Toen die twee keer scoorde. Waarbij met name bij het tweede doelpunt de balaanname opviel. Dat was knap, maar goals heeft hij vandaag nog niet kunnen maken. Dat geldt voor die andere 21 op het veld ook. Want het is 0-0 na 11 minuten in Waalwijk bij RKC Groningen. De Nederlandse skispringser Wendy Fuik is het winterseizoen begonnen... met de 19e plaats in de wereldbekerwedstrijd in Lillehammer. Ze sprong 91,5 en 90 meter. Met een puntentotaal van 225,4 zat ze zelfs dicht bij de top 10. Fuik moet op de geschone ranglijst maximaal drie deelnemers beland... bij de beste acht eindigen voor een Olympische nominatie. Takanashi uit Japan won daar in Noorwegen. Het is 2-0 bij NEC FC Utrecht, 0-0 bij RKC Groningen en 0-0 bij VVV Heerenveen. Tot zo naar het journaal. En de we gaan 22 jaar terug in de tijd. 1990. De plaats van handeling Monrovia, Liberia. Oh mama, papa, mama, papa. Mama. Een massamoord in de Lutherse kerk. Did you see something like that before. Luister morgenavond naar het radiodrama Kaartenhuis. Als er iets was dat ik mee naar huis heb genomen, dan is het schuld. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee ooggetuigen. Lucas en Marcus. Al oh, die shit zit alleen maar in je hoofd. Radio 1. Morgenavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. Het waren geen details voor mij. Het verhaal van een gruwelijke herinnering. Het nieuws van alle kanten. Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland. Wat is er over van die Amerikaanse droom? Reizen zonder John van Geert Mak. Het perfecte cadeauboek. Combatimenten Consort en Capella Amsterdam presenteren een kersttraditie. Bachs Weihnachtsoratorium. Bestel kaart op www.weihnachtsoratorium.com. Bakke bakke boe! Altijd iets geks met Fuchsia de mini -heks. Lees elke avond een Fuchsia-verhaal voor uit het nieuwe boek van Paul van Loon, Avonturen in het Heksenbos. Nu in de boekhandel.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 Dit is Radio 1.